Uur. Dit is Jeroen Tjepke met het NOS Journaal. In dienst hebben interesse voor een vrijwillige vertrekregeling. Het lijkt te leiden tot een te grote uitstroom van werknemers. De regeling is op 1 februari ingegaan. En nu al hebben zich volgens vakbond NCF meer dan 4000 werknemers aangemeld. De bedoeling is dat er gefaseerd 5000 mensen vertrekken tot 2023. De vakbond zegt dat er onrust is bij de Belastingdienst... omdat de uitstroom te snel zou gaan... en omdat niet iedereen die zich heeft aangemeld ook echt overbodig is. De paus is aangekomen op het Griekse eiland Lesbos. Hij wil daar met de eigen ogen zien wat de gevolgen zijn van de vluchtelingencrisis. Franciscus zal samen met de leider van de Orthodoxe Kerk... en de aartsbisschop van Athene praten met de Griekse premier Tsipras over de situatie. Ook gaan ze naar een van de vluchtelingenkampen en gooien ze een krans in het water om verdronken migranten te herdenken. In Griekenland zijn meer dan 50.000 vluchtelingen. De meesten komen aan op Lesbos, op bootjes vanuit Turkije. In Reusel in Noord-Brabant is voor de derde keer in drie weken een auto uitgebrand. Net als de andere twee keren ging het om een zwarte BMW... De brandweer hoeft er gisteravond niet ver te rijden. De brandende auto stond pal tegenover de brandweerkazerne. Volgens de politie staat vast dat de eerste twee in brand zijn gestoken. In verband daarmee is afgelopen woensdag al een man van 33 uit Reusel opgepakt. Hij zit sindsdien vast. De top van het bedrijfsleven moet een einde maken aan de cultuur van zelfverrijking onder managers. Dat zegt voormalig topman van Philips, Cor Boonstra, in een interview in de Volkskrant. Hij hoopt dat een paar Nederlandse topmannen opstaan die zeggen dat het mooi is geweest met de stelling dat het nooit genoeg kan zijn. Volgens Boonstra is begin jaren 90 de drift naar het geld verdienen geëxplodeerd.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 Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat wie tussen Naarden en Knaalpunt Muiderberg 5 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. Het loopt daardoor ook vast op de A6 vanuit Lelystad tussen Almere-Stad West en knooppunt Muiderberg 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Met nu groene morgenzang voor. Mm -hmm.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 in de studio. Uh, Gerry, wat gaan we allemaal doen? Want het is ja, een ja. live programma. Uh, het tweede uur. Daar starten we nu mee met Hans Hogendoorn, die bij ons is aangeschoven al. En die gaat het hebben over de Vereniging Bedrijventerrein Zandvoort... en over de landelijke Britse drive op 4 juni aanstaande. Inderdaad. Daarna uh, komt Shanna, die meedoet aan de Masterchef Holland... 19-2016... Uh, uh, en wij sluiten af met de Art Walk uh, Zandvoort met Donna Kobani en Marlene Scherps. Heel gezellig. Uh, ja. Hans Hoogendoorn is inmiddels aangeschoven en uh, is en voorzitter van de bedrijfverreiniging Noord en voorzitter van de Zandvoortse Britse activiteiten. Plot. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. goedemorgen. Uh, we hebben twee onderdelen die uh, best wel wat te vertellen hebben. Dus ik wou uh, snel starten met de Britse activiteiten. Eenmaal per jaar.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 Nou, dan moet je er niet uh, een paar onder. Maar, maar Nederland doet toch nu niet mee met voetballen? Nee, daarom. Dus, ja, dus ik ga van 4 juli naar bij Gerry maakt zich populair maar, met voetbal. Terwijl ik er helemaal niks van Maar het is misschien wel aardig ja. uh, om daar uh, kort iets over te vertellen. Ja. Uh, het is inderdaad zo dat er een stichting is die het Britse inzalfgoed wil bevorderen. Ja. Nou, een van die activiteiten is die landelijke strandmisdrijf. En dat betekent, landelijk is ook echt landelijk. Dat mm -hmm. betekent dat Britsen uit het hele land hier naartoe komen. En dat doen we nu tien jaar.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 Uh, Britsen in 16 strandpavioens, dat is natuurlijk niet niks. Nee. Dus ze uh, lopen van het ene paviljoen naar het andere paviljoen. Elk paviljoen ontvangt een paar honderd Britsers. Okay. En uh, nou, die gaan er gezellig zitten de Britsen, drinken een borreltje. Uh, wij als organisatie, uh, dat is misschien goed om op te merken, alles wat de meer oplevert is voor die uh, landelijke Britsdrijf, dat gaat een goede doelen in al. Okay. Geen euro wordt, er wat dat betreft, uh, versnipperd. Dus wij vragen van tevoren aan de de Zalvoortse, maar ook regionale instellingen. Heeft u nog een paar goede doelen? Uh, ik denk dat Sivend erover mee kan praten. Die hebben we geloof ik ook uh, ja. de laatste keer ja, nog ja. een duizend euro ja. gehad. Ja. Ik bedoel, dat is op zich uh, ook gemotiveerd <kwijnt> voor die Britsers. En het gaat bij ons niet om geweldige hoge prijzen die je kunt winnen. In Britsers heb je ook wel uh, landelijke toernooien waar je geldprijs kunt verdienen. Ja. Dat doen wij niet. Dat is niet de bedoeling. Wij gaan gewoon naar Holland Casino. we gaan naar het Centerparks. we gaan naar het circuit. In stel een prijs beschikbaar. En dan zijn de mensen hartstikke blij me. Die... Uh... 16 om, om, wat is het, 23 of zo strandtenten, hè? Dat is, je legt redelijk beslag op het, uh, op, op het strand, zou ik maar zeggen. Ja. Um, hoe doe je dat? Ga je, ga je langs of bel je op? Of? Ja, nee, elk jaar weer, nee. Als de BRISdrijf afgelopen is op, naar 4 juni... dan geven wij zijn algemeenheid al aan, als dat kan... wanneer volgend jaar de BRISdrijf is. Dat betekent voor een aantal pafjes... <coughs> die gelijk weer inschrijven voor volgend jaar. Maar...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 Wij betalen als organisatie, we betalen lunch en we betalen uh, een kop koffie. En verder, die Britsters, ja die gaan niet als er zitten, de Britse uitbundig uh, dat kan ook niet. aan de wijn en aan de drank. Maar ze zouden en... wel terug kunnen komen. Maar, exact. Nou, dat is nou het punt. Er zijn een aantal paviljoens, zoals we niet naam noemen, die zeggen... ...doordat wij die Britsters over de vloer gekregen hebben, zaten we s'avonds vol. Maar niet alleen s'avonds, ook vervolgd bezoeken. Dus de meerwaarde voor die paviljoens is aanwezig. En nou, en nou, toch één kritische opmerking, want nou lijkt het, het allemaal Het pijs en vrees. Ja. Ik heb ook een tweetal paviljoens nu gehad. Die zeiden, ja, ja, die Britsers, ja, dat zijn wel heel mooie Britsers. Maar ja, uh, misschien kan ik wel een uh, bedrijfsfeest of een, uh, een huwelijk. En dan denk ik, potverdorie mensen. We zijn hier bezig met een stukje promotie van Zandvoort. Steek je nek naar vooruit. Ik bedoel, kijk niet naar uh, de, de, de, de winst op hele korte termijn. Kijk ook langdurig. Nou, dat is een proces waar we toch nog wat aan moeten doen. Okay. Er nou, zijn er dat... maar een paar trouwens. Okay. Zijn er zitten bij van een paar, ja. paar overal. Dus uh, dat kan <laughs> nou niet nou, anders. Nou, we hebben in tot de totaliteit uh, tot bij de 40 paviljoens. Dus... Goed, uh, de, de strandpaviljoens die uh, meedoen die, uh, zijn natuurlijk ook bij deze alweer heel erg uh, bedankt. Degene die niet ja. mee zouden willen doen, denk er eens over na en praat met Hans. Um, daar sluiten we het Brits drive mee af op 4 juni. Uh, mogen mensen komen kijken? Want je moet stil zijn geloof ik in die zalen. Uh, mensen kunnen altijd, uh, kijk, ze zitten, over het algemeen zitten we in zit een van de zijgebouwen ja, ja, van, okay. van de. zijn ook, het is ook een hoofdgebouw. Ja. Maar, want bij zo'n prijsuitreiking zitten toch een paar honderd mensen. Waar is de prijsuitreiking? De prijsuitreiking is dit jaar bij Paviljoen Meijer aan Zee. En hoe laat is die? En die prijsuitreiking is om half zes. Nou, en, daar, nou en, daar mag wel iedereen komen kijken. Ja, het, ja, ja, ja, ja. Maar je kan er gewoon uh, in zo'n paviljoen, ja, ja, zie die, die omloven, zitten, oh, maar. Okay. Je moet die achter de kaart gaan staan. Nee. Dat mag nee, nee, uh, nee, me niet verstandig. Hans, we stappen over naar het tweede onderdeel. Want de tijd dikt natuurlijk door. Ja. Uh, de Vereniging Bedrijventerrein en Zandvoort. Ja. Uh, in het begin heb je hier... Uh, redelijk enthousiast zitten te vertellen over wat er allemaal aan de hand was. Ja. Um, uh, jullie hebben inventarissen gemaakt. Jullie hebben not nota gemaakt. Notitie gemaakt. Hoe is dat verder verlopen? Nou, Het is goed dat je het zegt. Uh, je hebt gezegd, je was redelijk enthousiast. Nou, wij zijn als bestuur nog zeer enthousiast okay. op het ogenblik. Want wat is er gebeurd?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 Uh, er kon uh, ingesproken worden... er zijn uh, reacties binnengekomen... ook nog van, uh, van onze vereniging en van de leden. En ik heb begrepen dat binnen nu... en twee weken... de nodige van worden wordt afgetikt in het college... en dat vervolgens... een bureau opdracht krijgt om dat bestemmingsplan... dan handjesvoetjes te gaan geven. En de bedoeling is dat het bestemmingsplan... dan in het najaar uh, wordt uh, afgetikt... in de gemeenteraad. Ja. En dan hebben we een plan liggen... waar we over een aantal jaren te elkaar kunnen zeggen... dat, dat is... Zandvoort Noord...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 De KEI, de, de kei die kennen jullie, de woningbouwvereniging... die heeft dat rij van de Koredex. Die zijn daar eigenaar. Er staat in die noten van uitgangspunten... dat daar in de toekomst woningbouw komt. In ja. jullie noten? In de noten van uitgangspunten. Ja, ja. In de bestemmingsplan komt op die hoek... daar bij de Corendex zit, bij de kringloopwinkel... Ja. daar, daar wordt ook woningbouw gepleegd. Maar op dit moment zitten daar wel een tiental... nog wel meer huurders...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 over een anderhalf jaar, ja. Zodat die mensen alle tijd hebben om rustig te kijken naar, naar als... wat de kei zijn. Nou, daar hebben we een, twee mensen van ons die zijn met de in onderhandeling geweest, met huurders. Er is bij beide partijen harmonie. En dan zeg jongens, zo moeten we het eigenlijk met elkaar eens al Ja, Want ja. Dan dat... komen we er ja, dan kom je eruit. En we gaan Allee. elkaar niet bestoken met juridische procedures.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 Ja, dat is vloegen in de kerk. Dat is vloegen eh, nee, Dan, dan vloeg je, je tegen een, een, oude, tegen een oud ja. bestemmingsplan. Ja, exact. Ik bedoel, ik heb ook wel mensen gehoord die zeggen... nou, misschien dat je daar wat studios neer kan zetten op de vaderzuiversterrein... voor, uh, voor onze vluchtelingen. Oh ja. Ja, mensen. Ja. Zo gaan we zo natuurlijk niet met elkaar rond. Dus wij hebben... Rust in de teest. tegen onze leden gezegd, mensen. Laat je niet zenuwachtig maken door allerlei kreten die je zo voor hoort. Wij zijn in een keurig overleg met de gemeente. En daar komen wij netjes uit.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 is toch een beetje uh, uh, uit de hand gelopen. He, en dan zeg ik... nu rust hebben we met elkaar... en je kunt die wijk ja. mooi upgraden... en kan gewoond worden. De ondernemers krijgen de ruimte daar op een goede manier... hun bedrijf uit te voeren...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 Hans, uh, voorzitter van de Sansoense Brins activiteiten. En voorzitter van het bedrijf Noord. Bedankt voor je komst en de uitleg. Ja, en uh, uh, we houden beide partijen in de gaten. Dankjewel. Uitstekend. Doen we. Oh, ik ben rijker dan ik ooit heb kunnen Ik heb jouw liefde elke nacht slaap jij naast mij. Maar ik ben bang voor elke dag die nog niet komt.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 ja, daar dat soort dingen. Ja, ja, dat denk ik he? wel. Ja, liep een ja. man met de camera langs. En het was allemaal uh, heel ja. anders dan je normaal een auditie zou te ja. denken te doen. Ja. Ja. Maar ja. Ja. Uh, ja, dit hoort wel bij het koken, natuurlijk. Tijdens die uh, voorselectie, en dan ben ik bij de laatste veertig. Dan moet je wat wannetjes zetten. En natuurlijk word je bestoken met camera's, omdat ze willen weten hoe je daarop reageert. Werd er van alles geproefd?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 En um, nou, ik was aan het verven en toen kreeg ik een telefoontje van je bent door en ik ja. kon het niet geloven. Nee. Eigenlijk dacht ik van moet ik dit wel gaan doen? Want ja, eigenlijk, ik was ook een beetje kwijt en ik heb een hele leuke vriend waarmee ik het ook weer een beetje heb opgepakt. Maar ik had nog zoveel veel meer willen. Maar je had leren. het wel in je, want anders was je niet. Nou, gekozen, dat denk blijkt ik. wel. Ja. Dus ja. daar ja. moet ik het ook ja. echt van hebben en ja. daar haal ik ook mijn kracht uit. Ja. Ja. Maar mijn passie is zeker weer terug en ik laat het nu ook zeker niet meer los. Maar, nee. uh... Leuk.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 ook wil geven en ja. meer dan... een voertruc en een broodje pulled pork... om zo maar te zeggen. Ja. Dus uh, jullie gaan zeker van me horen. Ja. Hey, en ja. um, terug naar uh, Masterchef. Ja. Uh, het is, is, is het afgerond? De, de opnames? Ja, de opnames zijn officieel nu voorbij. Okay. Tot uh, drie, vier weken geleden. Maar, um, het zijn tien weken opname... weken geweest en we zijn nu... op de televisie in week zes. Dus, uh, en we zijn bij welk, bij welk programma?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 Maar het is wel moeilijk in een groep. Dat niet... is wel een een al, Ja, zeker. Alle, in elke vorm. vorm. Ja. ja, in elk opzicht. Leuk. De opnames die zijn uh, gedaan. En je mag natuurlijk nooit stellen wie de wint. Dat, dat begrijpen wij ook ja. wel. Um, hoe gaat dat, die opnames? Moet je drie keer in de week erheen? Ach. Moet je één keer in de week erheen? Is het een uur? Is het, uh, is het vijf uur? Nou, ik zou je heel eerlijk nee. zeggen. Ik dacht dat het elke dag drie uurtjes opnames waren. En uh, het was in Asmeer was, waren de studio's, maar elke dag was het van acht uur s ochtends tot een uur of zeven, s avonds. En hoeveel dagen in de week? En dat waren vijf dagen in de week. Vijf dagen in oh. dus de Dus echt waar, je leven is gewoon op dat moment ja. masterchef. Thuis hebben ze het zwaar. Ja, uh, iedereen ja. iedereen echt, is zwaar, iedereen is echt zwaar ingestort, maar het maakt niet uit hoe oud ze <laughs> waren. En hoeveel opnameweken waren er? Uh, tien opnameweken in totaal, ja.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 om in die spanning. Ja, ja, ja, ja. ja, dat is het. Dat ja, valt echt in een gat weer. Kijk, en uh, nu ben ik wel bezig met de rest. Ja. Maar gewoon gezellig met z'n allen weer in die spanning zitten. En naar de jury moeten gaan. En ja, ja, ja, ja. twee keer per dag moeten komen. En je begint om negen uur s ochtends met de eerste kookopdracht Nou, de meeste mensen zijn blij als een boterham nu binnenkrijgen. Moet je een dus warm het is eten Heel raar, ja. moet ik ja. zeggen. Die, uh, die opdrachten, um, die worden je gegeven.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 Ik, uh, ik heb nu zoiets in mijn toekomst. Wil ik alles wat ik doe, wil ik goed doen. Vroeger had ik het nog wel snel afgeraffeld. Maar ik heb een deadline voor mezelf gesteld. Van volgend festivalseizoen. Dus zomer wil ik eigenlijk wel op wielen staan. Ja. En uh, in de tussentijd heb ik nu met Maschef Natuurlijk ook andere dingetjes. Wat me benadert. En, uh, bijvoorbeeld voor de Sligro gaan we koken. Uh, met de groepje. Je, ja. je, op pad. Je, je, je, ja. je komt daar zelf op. En die kant wilde ik eigenlijk een beetje op. Want uh, vaak hoor je van mensen die meedoen ergens aan.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 Ja, nou, dat is het ook. Toch? ja En ik ben wel een op, op, opvallende verschijning. Dus ja. kijk, misschien uh, ja. wil ik opeens wel worden, door een brillenzaak. Elke keer heb ik andere brillen op. Misschien nog wel ja, een brillenzaak benaderd. Ik zou het niet weten. Je, zou het niet, maar, nou ja, je kan er natuurlijk een beetje reclame voor maken. daarom Nou ja, uh, je weet het nooit. Ik zie het, je wel. Weet het nooit. Ik heb al een heleboel moois nu op uh, mijn pad. En uh, okay. de rest is allemaal meegenomen. Shanna, wij leuk. gaan zeker kijken naar aankomende afleveringen. En ik hoop dat de rest van Zandvoort dat ook doet. Uh, en dan zien we zelf wat hoe het afloopt. Dankjewel. Dankjewel en, voor je komst. Uh, fijn koops. wel, genoeg uh, Bedankt voor dit uh, muziekje. Want uh, mijn CD deed het niet, heb ik net gehoord. Dat, wat natuurlijk ook ontzettend jammer is. Wat voor CD was dat dan? Uh, okay. Ik had voor vandaag had ik allemaal hele oude nummers uh, uitgeschot. Maar uh, Beach Boys en uh, Eagles oh, en dat oh, soort ja. dingen. Oh. Maar ja, helaas. We gaan dat weer rechttrekken vandaag morgen. Okay. Uh, we gaan het nu hebben over de Art Wolk in Zandvoort. Uh, Marlene Scherps en Donna Cobani zijn aangeschoven. En goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Hoi, hey, hallo. De Art Wolk.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 Zullen en dat we, is Frans Bodnar. Zullen we een rondje doen over alle, alle locaties? Ja. Met wie jij, nou uh, uh, well, jullie, Marlène zit er natuurlijk ook nog, uh, uh, doen. Laten we uh, bij uh, Aquaba beginnen. Ja, bij Aquaba is dan Ellen Kaal met heel mooi glaswerk. Daar is zij te zien. En uh, het is een geweldige uh, werkplek om te bezoeken bij die oude smederij. Ja.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 Expositie bij het Museum ja. van Frans Molenaar. Nou, ik blijf een beetje in het dorp. Ik, uh, ik ga de grote krocht ga ik uit over de kerk om de hoek... en dan kom ik bij de Oude Marierschool Schoonmalen. Ja, dat is bij mij. Joepie. <laughs> is dit ja. jouw vaste plek? Ja, ik heb daar mijn atelier. Ik ben er vroeger uh, heb ik daar les gehad in een van die lokaaltjes. Uh, nu mag ik daar dingen maken. Ik maak daar voornamelijk heel veel troep. Maar er komen dan weer mooie dingen ja, uit voort. heb het al gezien. Ja, ja, ja, okay. ja, ja. Maar uh, ja, uh, de School is uh, daar uh, doen naast mij nog drie andere mensen mee. Mm -hmm. uh, Kees Juffermans, die maakt beelden van oude troep. Okay. Die staat in de tuin, lekker uh, ja. iedereen te vermaken. Is Nico, is als jij troep maakt, kan hij er wat van maken. Ja, dat ja, goed We in. Daar help je elkaar. En uh, een oud-Zandvoorts uh, kunstschilder is uh, Marga Duin. Ja. Die uh, exposeert haar werk in mijn oude lokaal boven en in de gang...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 Uh, een aantal, aantal lokalen worden gebruikt voor secundaire dingen. Of mm -hmm. opslag. En zo, daar ben ik helemaal niet zo blij mee. Maar nee. goed. De Gaal gemeente goed. heeft het ooit behaagd om de huren daar vreselijk te verhogen. Om, uh, en uh, ja, een hoop mensen die... Uh, ja, niet iedereen... Uh, maakt, kan gewoon genoeg verdienen per okay. maand om dat te betalen. Je moet het huren ook. Ja. Je huurt gewoon daar een ja, ja, ja, atelier. Ja, ja, ja. ja, ja. ja er, er wordt dus door ja, de goed, vier dus exposanten. De Marierschool is eigenlijk een ander onderwerp dan Art Ja, ja, dus dus is... de, ja, dan wil ik ook terug naar de vier, ja, uh, vier ja, ja. exposanten. Ja, maar uh, wel heel, ook hele leuke van de Marierschool. Ja. in ieder geval zondag... We hebben we nog een uh, concertje van klassiek gitarist Martin Keesmaat. Die komt daar uh, half uur te drie kwartier uh, versterkt... Hele mooie stukken spelen. En daarna hebben we gewoon een hele fijne borrel nog. Hoe laat, spelen, spelen. Hoe laat komt die spelen? Uh, ergens om drie uur begint dat op zondag. Oké. Okay, ja. Nou ja, kunstenaars en borrel, dat lukt meestal wel. Dus dat, dat <laughs> komt ook wel goed. Uh, we lopen verder. Uh, yeah. Want we moeten naar de Kostverlorenstraat. <laughs> ja. En dat is Atelier RV. De uh, meeste mensen kennen hem. Uh, samen met hem ben ik een beetje dit groep richten van Zand, Kunst en Cultuur. En dat was om... Um,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 Wordt prachtig. <laughs> dus dan moet je gewoon komen zien. Hij is druk Leuk. bezig. Wij uh, moeten uh, ja, ja, ja. volgende week, dus, uh, de ja. Zandvoort Art Walk doen. En uh, wij zijn welkom bij jullie tussen 12 en uh, 5. Op zaterdag en op zondag. Wat? 23, 24. Um, wat verwacht je er zelf van, Marlene, in de, in, de, in, de, um, in de oude school? Nou, ik heb redelijk veel ervaring met de oude kunstroute. Vorig jaar, vorig jaar in de herfst, hadden we de eerste artwalk met dit, deze groep. Uh, wat mij toen ontzettend opviel was de positieve inslag van alles. De positieve uitstraling ja. van mensen, de mensen die langskwamen. Het was echt een heel goed gevoel van over, aan de overhouden. En als dat dit jaar, deze keer weer zo zou zijn. Wat ik dus eigenlijk wel een beetje verwacht. Niet een beetje heel erg verwacht. Ik verwacht eigenlijk dat het nog sterker wordt. Ben ik gewoon heel erg blij. Want uh, ja, Zandvoort is uh, ook een plaats waar uh, hele mooie dingen worden gemaakt. En dat wordt deze keer even goed voor het voet teruggebracht. Ja, Zandvoort is behept met uh, vele kunstenaars op, uh, op vele gebieden moet ik zeggen. Of het nou zang of uh, glasblazen of uh, vrolijke schilderij is. En dat, uh, uh, dat vind ik altijd wel grappig in Zandvoort.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 uh, waar maar het is op loopafstand, Ben, dus het kan ja, maar twee dagen. Ja. <laughs> er zijn ook een aantal dingen buiten het dorp. Ben, als je komt, krijg je een ei op je bol. Nou, ja. dan. Bij een borreluur wou ik, uh, ik, wort, uh, <totstuken> ik komen, uh, Marlene. Ja, natuurlijk, dacht ik wel. Dat wel. Ook wel. <laughs> nee, ontzettend die bedankt. Niet. Wij uh, gaan een beetje afsluiten, want er wordt al van Cordy roept onder mij, het is bijna afgelopen. Ontzettend bedankt, Cord en de hele familie Gurnisson, vader en zoon, waren hier bij de techniek.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 She goes fast, she goes slow He goes left, mm, she goes right Papa's looking for mama, but mama is nowhere in sight <clears throat> Papa loves mambo, mama loves mambo Having a fling again, younger than spring again Feeling that zing again, wow